...die een persoonlijke boodschap moet overbrengen. Verder zijn er ook berichten dat er twee toestellen van Gaddafi... ...met gezanten onderweg zijn naar Europese hoofdsteden, waaronder Brussel. Daar is aanstaande vrijdag een EU-top over de situatie in Libië. De libische leider Gaddafi heeft een beloning van bijna een half miljoen dollar gezet... ...op het hoofd van oppositieleider Jalil. Hij was minister van Justitie, maar koos onlangs de kant van de opstandelingen... ...en leidt nu de Nationale Libische Raad. Die raad stelde gisteren een ultimatum aan Gaddafi... Als hij binnen 72 uur vertrok, zou hij niet strafrechtelijk worden vervolgd. In verschillende Libische steden is vandaag weer zwaar gevochten. Er zijn berichten van hevige bombardementen op de stad Zawiya... in het westen van het land. Na ruim zes weken hebben zo'n 250 Noord-Afrikanen... hun hongerstaking in de Griekse hoofdstad Athene beëindigd. De hongerstakers hebben gedeeltelijk hun zin gekregen... van de Griekse overheid. Ze krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning.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 Eergisteren werd de Discovery losgekoppeld en begon hij aan zijn laatste reis naar de aarde. Hij gaat waarschijnlijk naar een museum. De Discovery heeft in zijn 27-jarig bestaan een recordaantal van 39 missies uitgevoerd. De twee andere space shuttles van de NASA zijn binnenkort ook toe aan hun pensioen. De Endeavour en Atlantis maken in april en juni hun laatste vlucht. Het weer vanavond overal droog en opklaringen morgen bewolkt. In de middag wat motregen, het wordt ongeveer 9 graden. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Na morgen wordt het rustiger en gaan de temperaturen omhoog. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staan nog files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en Muiden 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Rudolf Arendsveen en Zoeterwouder Rijndijk 6. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reewijk en Zevenhuizen 4 kilometer.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 Dit is Radio 1. De NTR. Kind ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Smakelijk. Eten is de titel van een documentaire... die vanaf morgen in een filmhuis bij u in de buurt draait. Maar hoe smakelijk eten we eigenlijk nog... als we weten hoe ons voedsel wordt geproduceerd? En daarover vertelt onze gast in zijn film... het verhaal achter drie producten... soja uit Brazilië, supergarnalen van de Filipijnen en boontjes uit Kenia... Hier is Walter Gotenhuis. Uw presentator is Frank van der Linden. Walter, laten wij beginnen met een existentiële vraag. Is Ga je gang. Ja? Wat is een mangrovenbos? Een mangrovenbos is een uh, bos wat groeit in zoutwater, vlak bij de kust. En daar uh, leven heel veel jonge vissen en garnalen in... Het is dus eigenlijk een soort broedplaats voor een nieuw leven in de oceaan. Ja, dan praten we niet over schouwe duivelland. Nee. Maar waarover wel? Wij praten over vrijwel alle tropische kustzones in de wereld. Voor zover ze daar nog staan, want 70% is al weg. Ja. En dan heb je van die kleine vissertjes en die doen wat daar rond die mangrovebossen? Um, nou, als het droog valt, het, bij app en vloed uh, gebeuren er dus allerlei dingen. Dus bij de, bij, even goed nadenken, ja, bij eb. <laughs> <laughs> ja, dan heb je dat het droog valt. Ja, dat, <laughs> dan valt het dus ja. droog. Ja, dan worden er allerlei krabbetjes en beestjes vandaan gehaald... Waar, waar mensen dus van kunnen leven. En uh, ja, in de buurt van die, van die kusteraan, daar worden ze gevist... in hele ranke, smalle, kleine bootjes... Ja. En dan hebben we dus in Azië bijvoorbeeld uh, hebben er miljoenen mensen hebben daar een living in. Ja, nou was jij bij, bij één familie te gast daar op de Filipijnen... om te kijken hoe ze, hoe ze dat deden, hoe ze dat doen. Wat voor familie was dat? Het waren eigenlijk drie families, moet ik zeggen. Nou, daar gaan we alweer. De documentairemaker heeft alles weer door elkaar geknipt en geplakt... en de waarheid <lacht> naar zijn hand gezet. Of niet... Uh, nou ja, je kan ook zeggen... voor de, voor de Westerling lijken alle Aziaten op elkaar. Dat is, ja. Dat is, dat is niet bewust. En Negers ook. Dat, ja. is, dat is niet bewust zo gedaan. Nee, het, af, uh, het was eigenlijk uh, dus een trio families. Het, uh. Een trio families die samen bij elkaar een dorpje vormden. Ja. En het aardige vond ik de, de leeftijdsafspiegeling van die mensen. Er was dus een oudstel. Die hadden het allemaal van het begin af aan zien komen. Die woonden daar al vanaf... 19, 19, 10, 19, 20. Die mensen ja. waren werkelijk stokhoud. Tandeloze mensen. Ja. Tandeloze mensen, die alles in volle glorie hadden gezien... dat de vissen gewoon eigenlijk gewoon in hun armen sprongen als ze ze riepen. En... Vijf kilo per dag per man. Makkelijk. Ja. En dat hebben ze nu zien verwateren. Ja, en, en de oogst is nu krap een pondje de man, per dag. Ja. Nou, Wat dat is er gebeurd? Ja. Nou ja, diezelfde mangroves waar je het net over had... die zijn dus in hele grote mate zijn die opgeruimd. Er zijn uh, enorme fabrieksschepen langs komen varen. Uit dus Rusland. Die, die bossen die zijn gekapt aan de die kust? Bus, die, die bossen ja. die zijn gekapt. Ja. Onder andere ook wel door de mensen zelf. Om, om huizen van te bouwen voor brandstof. Uh, ja, ook daar is een bevolkingsexplosie geweest. Dus de bevolkingsdruk heeft er zeker mee te maken. Ja, ja. uh, over bevissing, daardoor ook. En dat zijn die grote industriële boten waar je net even over had? Ja, die komen daar dus ook langs. En vervolgens die garnalenindustrie die al twintig, dertig jaar eh, ja, bezig is. Want we bevinden ons op een groot eh, terras hè, met, met achter ons een geweldige bungalow met een zwembad. En we ja. krijgen hem van binnen niet te zien, want die stinkendrijke ex-bankier... die wil de filmer Walter Grotenhuis niet binnenlaten. Maar hij is ijdel genoeg om zich te laten vastleggen daar. Hè, terwijl hij leunt op eh, die balustrade en kijkt hij over die visvijvers van hem hè, aan de kust. Ja. Wat, wat, wat, wat is dat voor complex aan vijvers? En um, wat ze dus doen, is dat ze die, die kustbossen, die mangroves, die halen ze dus helemaal weg. Ze dammen de hele zaak in. En daar vervolgens leggen ze daar vijvers in aan. En in elke vijvers zitten echt honderdduizenden garnalen. Mm -hmm. Dus bij elkaar is dat een enorm kapitaal wat daar zit. Het is eigenlijk een soort monocultuur, zoals je ook op land aantreft. Ja. En deze meneer Vergara, dat is de man die uh, die garnalen uh, exporteert. En uh, wij kopen die. Bij Albert Heijn en zo. Ja. Lekker. Ja. Nou, heerlijk. Klaar. Iedereen blij, toch? Natuurlijk. Alleen, ja, daar zitten dus wel mensen die ervoor opzij zijn gezet. En, dat zijn... en de natuur die leidt. Nou, die kleine vissertjes die er oorspronkelijk zaten... zoals die oudjes waar ik het net over had. Ja, hun zoon zit nu in een heel wankel bootje. Die moet heel ver de, de, de gevaarlijke oceaan op. die bootjes zijn echt van papier-maché. Dus het is best link wat ze, wat ze moeten doen. Die mensen die zijn in een lastig parket gekomen. En, en is het dan zo dat dat een, een, een lieve kleine garnalenvisser is... en dat die Vergara een grote boze boef is? Kweker, in, het geval, in het geval van de Filipijnen is het inderdaad echt zo karikaturaal. Ik kan het niet anders zien. Die man die heeft gewoon via zijn, zijn werk bij de Nationale Bank onder Marcos... die man die heeft een, een groot old boys netwerk... Mm -hmm. En die, die kan dus eigendomsrechten krijgen over grote stukken strand en zee... wat eigenlijk publiek eigendom is. Maar hij zegt tegen jou, en ik zit daar natuurlijk naar te kijken... als ik, als ik de film Smakelijk Eten zie. Hij zegt, um, joh, moet je luisteren, de wereld moet eten. Hè, en ik kweek hier in grote voorraden die garnalen. En uh, ik doe dat op een hele schone manier, bijna uh, biologisch... Uh, de, ja, het feit dat de, dat de vis uh, een beetje terugloopt... en dat die kleine vissers niet helemaal meer aan hun trekken uh, komen... dat staat los hiervan. Uh, dan moeten ze wat harder werken. Uh, we moeten opgestuurd worden in de vaart der Volkeren. Dus neem mij nou niks kwalijk. En dan denk ik, ja, wat zou ik hem dan kwalijk moeten nemen? Nou, er is een, er is een, een hele grote bevolkingsgroep is bijna brodeloos gemaakt... Uh, de natuurlijke broedplaats van, van vissen en garnalen is dus zo goed als vernietigd. Dus die hele oceaan die wordt tot een kunstmatige wereld gemaakt. En of dat verstandig is, ja. dat weet ik niet. Maar de grote klootzakken van dit verhaal, dat zijn jij en ik. Nee, ik denk dat er een heleboel kleine klootzakken zijn... die bij elkaar opgeteld één grote klootzak maken... namelijk de klootzak van de natuurvernietiging. Mm -hmm. Ik denk dat dat maar, aan de hand maar, is. Maar Walter, jij en ik kopen toch die garnalen? Uh, ja, ik doe het intussen niet meer. Nee, maar dat deden we wel. Ja, ja. maar ik was het tien jaar geleden kon ik ook zonder. En nu kan ik weer zonder. Maar wij stellen dus die Vergara, die garnalenkweker, in staat... om die kleine vissertjes om hem heen naar de sodomieten te helpen. Ja, maar zo werkt het volgens mij niet. Uh, wat gebeurt er? We hebben natuurlijk als consument hebben wij geen, geen panel en geen hotline... naar Vergara toe, de garnalenkweker, en zeggen van... joh. Of ja, met die lekkere granaten doen we er wel uh, wat lekkere kruiden bij. Dan is het allemaal heerlijk. Nou, nee. dan, dan moeten wij in kunststof uh, de komende 50 minuten toch nog wel benutten. Uh, oh, oh, ja. ja, dat moeten we echt wel. Uh, voor het vinden van een antwoord op de vraag hoe we dat veranderen. En wat de verantwoordelijkheid van de Nederlandse consument in dat verhaal is. Ja. Um, uh, of er misschien ook nog een paar andere grote partijen in het geding zijn. Zoals bijvoorbeeld die gigantische tussenhandelaren. Ja, die zijn er. En die, en die enorme voedselconcerns. Ja. Ja. Uh, en, en regeringen die daar wel of niet invloed op kunnen uitoefenen. Ja. Maar goed, de, daarover straks uh, meer. Ik wijs de luisteraars er even op dat zij kunnen mailen met ons... www.radiokunsthof.nl En er is natuurlijk voor jou een, een tegel, Walter. Wat zou daar voor mooie wijsheid uh, op kunnen komen? Je hebt, wat is het, 25 of 30 films gemaakt? Ja. Dan moet je enige ja, filosofie aan kunnen ontnemen. Ik heb een simpele die heel erg bij uh, het onderwerp van de film aansluit... Ik vind voedsel een metafoor voor onze vorm van leven. Dus mijn spreuk is goed leven is goed eten. Oké, okay, dat is vastgesteld. En dat uh, geeft jou gelijk de opdracht om aan het eind van de uitzending... een originele uh, te verzinnen. Want hiermee heb je het geheim eigenlijk al prijsgegeven. Dus ik ben erg benieuwd <laughs> hè, waar je nog op meent te kunnen komen. Goed, um, wij gaan uh, even, even naar de boodschappenkar. Naar de supermarkt. He, daar, daar staan wij wel hem vol. En we stellen vast dat je tegenwoordig uh, het hele jaar door, als je wil, frambozen kan eten. Ja. Uh, garnalen kan eten, uh, peultjes kunt eten, uh, whatever. Het, het is er allemaal. Dat laat je zien in jouw film. Je laat ook zien dat, uh, dat voedsel op verschillende continenten wordt gekweekt voor ons. En dat kruis jij met een diner. Ja. Wat voor diner is dat? Het is een, uh, het is een personeelsfeestje waarin ik dus uh, al die voedselingrediënten, voedselgroepen... eigenlijk wil laten samenkomen. Ja, om uh, op een filmische manier de consument er ook bij te betrekken. Want ja, die eters, dat zijn wij natuurlijk ja. eigenlijk. Dus er is het speenvarken, er zijn peultjes... en de garnalen waarover het net ja. al hadden. En, en telkens uh, ga jij van dat diner... waar je mooie sferische beelden van laat zien... naar de plek waar die garnalen worden gekweekt... of de plek in Brazilië waar de soja wordt gekweekt... Uh, of je gaat naar uh, het gebied waar die Kenia's, wat zijn het? Sugar Snaps. Sugar uh, Snaps, uh, eigenlijk ja, you name it. Ja, door, door keurige meisjes, zwarte meisjes in spierwitte jasjes uh, uh, voor ons worden verpakt en hier naartoe worden gestuurd. Zo zit die film in, in elkaar. Hoe maak je zo'n film? Moet je iets specifieker vragen? Nou, want, want ik kan me voorstellen dat je niet zo 1, 2, 3 weet. Daar, 100 kilometer bezuiden Nairobi. worden die, die peultjes gekweekt. Dus even daar naartoe. Eh, lijnvluchtje. Eh, filmen klaar. Zo werkt het niet. Nee, was maar waar. Dan had die film met een half jaar in elkaar kunnen zitten. En ik heb er drie jaar over gedaan. Ja. Want die film is begonnen als een, uh, als een abstract verhaal. over voedsel. Ja, dat moet eens dus gestoffeerd worden onbeleefd gezegd, met mensen. Dus die mensen moet je zien te vinden. Zo noemen we dat als documentaire makers. Je moet het stofferen met mensen. Nou, <lacht> dat is mijn... <lacht> ja, Oké, okay, nee. Het, is, het geeft een leuk inkijkje. Het, is mijn, ja. uh, nou, het zal niet, het zal niet <lacht> des documentaire makers zijn, maar wel ja. voor mij. Ik bedoel, je, moet dat toch, je moet het tot leven brengen. Ja. Laat ik het ja. de... jij, zoekt, jij zoekt lichamen bij dit verhaal. Ja, sprekende lichamen. Ja. Ja. Ja. En hoe vind je die dan? Ja, dat, dat is verdomme lastig. Ja, want je, ja, een sojaboer, je weet dat er veel sojaboeren zijn in Brazilië. Dus wat je doet, je schakelt lokale organisaties in. Je gaat zeggen van waar is nou een, een frictiegebied tussen Indianen, want je wilde er per se bij hebben, mm -hmm. uh, en sojaboeren. Nou, dan kom je in de Mato Grosso terecht, is het alweer wat verkleint. Wat is dat, de Mato Grosso? De Mato Grosso is een, um, een oerwoudgebied in het uh, zuidelijke ja. stroomgebied van de Amazone. Dus jij laat je tippen, daar bij die Indianen is wat daar aan Daar gebeurt de hand. het, ja. daar is iets aan de hand. Nou, dan ga je verder zoeken. En dan kom je vanzelf in een soort... Laten we dat uh... maar, maar gelijk heel concreet doen. Hè? Het Chingu-Indianenreservaat, als ik dat goed uh, uitspreek. Ja, ik denk het wel. Ja, en daar is het bos officieel beschermd. Ja. Uh, jij komt daar bij die stam aan. Wat voor stam is dat? Die stam uh, die bestaat uit 106 mensen. Dus het is een uh, heel klein, zeldzaam, voorkomend uh, taaltje. Mm -hmm. en, uh, ja, en die mensen die zeggen, wat kom je hier doen? En nee, nou. jij zegt niet van nou, alleen maar kijken naar die leuke lemen hutten van jullie. En ja. de ene televisie die er dan is. Nee. En hoe jullie tussen de piranha's zwemmen en dan de zegen van ja. de goden vragen in de hoop dat ze het vlees niet van je botten bikken. Precies. Wat zeg je wel? Ja, ik, uh, die mensen zeggen van ja Walter, dat is allemaal ontzettend leuk. Maar wat hebben wij nou eigenlijk aan die film? Want die mensen zijn niet gewend in die grote verbanden te denken. Want jij komt wel vertellen dat je dus, uh, laten we zeggen, een machtsstrijd komt filmen. Ja. Ja, en dat je dus een film wil maken die hopelijk de opinie van consumenten, althans in Nederland en misschien ook verder in het Westen, als de film zou verkopen, kan beïnvloeden. Ja, weten die indianen dat vier uur rijden of varen, daar wil ik vanaf zijn verder op. Uh, sojaboeren ja. uh, een, een gebied ter grootte van Frankrijk plat branden... om ja, de soja absoluut. te kunnen telen. Ja. Als, je in het, als je daar in het dorp bent, dan zie je de, de, de, de rookkolommen je opstijgen. Nee, dat weten ze donders goed. Ik vraag dat, omdat andersom die boeren nooit van hun leven... een keer een handje zijn gaan schudden van zo'n indiaan. Nee, maar dat mogen ze ook niet, want die indianen zijn beschermd. Dus er is een instantie voor het leven geroepen. Je moet een vergunning aanvragen. Mm -hmm. Heb ik ook moeten doen, dan moet je betalen. En... Ja, Ik denk ook dat de meeste van die boeren daar niet zo'n belangstelling voor hebben. Ja. Het is wel fascinerend om even vast te stellen... dat die verschillen ook fysiek gigantisch zijn. Hè? Deze indianen die, uh, gaan half bloot door het bestaan. Ze ja. hebben wat sierkledij wat aan. Ze hebben wat hoofdtooien, wat veren. Uh, maar heel erg veel uh, is er verder niet. Ook, ook hun dagelijks levensomstandigheden zijn buitengewoon simpel. Ja. Hoe, hoe, ver, hoe verbleef jij daar met hen? Ja, op dezelfde manier. Ook in een, in een hut. Ja, er was daar een, een, een hutje voor een rondtrekkende onderwijzer. En daar konden we onze hangmat in ophangen. Nou, dat was natuurlijk een reuze gezellig eh, jongenshotel, zeg maar. Ja, ja, ja. En wat voor gesprek had je met ze? Nou ja, je gaat dan, dan toch proberen uit te leggen waar die film eigenlijk over gaat. En dan, dan ga je natuurlijk aan die mensen uitleggen van... Uh, ja, de, deze film moet je zien als een soort kleine vis... en die kan misschien voor jullie ook wel grotere vissen vangen. Mm -hmm. Dan zeggen ze, nou Walter, dat is leuk, maar het, ja, het is ook wel vrij abstract. Heb je ook misschien cadeautjes bij je die, waarvan we nu zij kunnen wilde, genieten. Ze wilden een geschenk? Ja, Wat had je voor ze meegenomen? Nou, dat, omdat ik een voorbereidende reis heb gemaakt... vullen zij dan een lijstje voor je in. Van, Wat staat erop? Uh, uh, vishaken, jurken... Uh, bijlen, zaklantaarns, gewoon dingen die het leven... En die motor waarop in een een van die indianen voorbij komt scheuren, een fantastische scène, hè? zo tussen de palmbladeren vandaan... komt in een, een Indian op een indiaan op een ja. motor. Nee, daar hebben ze zelf voor gezorgd. Want ze verkopen dus hun kunstnijverheid... want ze zijn ook langzamerhand best wel een beetje streetwise geworden... Ja. hoewel ze nog in hun blote billen rondhopsen. Dus ze weten echt wel waarom de mos dat vandaan haalt... Ja. Oké, okay, nou en jij zegt, uh, ik wil er iets aan doen... dat die sojaboeren ja, dat bos platbranden... en daar een soort van monocultuur ja. uh, van soja starten. Maar je wil ook het vertrouwen van die sojaboeren. Uh, ja. Jij bent daar niet om, uh, om een zwart-wit verhaal te maken. Uh, dus uh, hoe, hoe ga je met die lui om? Nou ja, dan moet je dus echt wekenlang zitten om hun vertrouwen te winnen. Dus om ze te vertellen van, ik wil jullie verhaal vertellen... En dat verhaal dat ga ik niet censureren, dat verhaal ga ik gewoon plaatsen. Zij dachten, uh, heb ik me laten influisteren, dat je van de geheime dienst was. Ja, dat klopt. Ja, kijk wat gebeurt er. Ik, ik weet nog goed, bij de eerste de beste opnamedag... toen waren we een, een grote brand aan het filmen. En direct daarna gingen we naar het enige internetcafé. Nou, het is toen uh, uh, kwamen we daar onze, een van onze hoofdpersonen tegen... en die zei van, ja, godverdorie, nu heb ik het door. Jullie gaan die boel meteen door nou, dat heeft toen echt een, een beetje een opstootje veroorzaakt. En <laughs> dat hebben we alleen maar kunnen oplossen... door de plaatselijke pater te hulp te roepen. <laughs> je door ging uit... echt bemiddelen tussen de Nederlandse documentairemaker... en het opgewonde ja. sojaboerenvolkje? Ja, ik zei, je moet ons helpen. Uh, in de naam van uh, <laughs> ja. onze lieve heer, wij liegen niet. Nee. Help ons. Dat heeft hij gedaan. En toen gingen de deuren weer op een kiertje open. Ja. Uh, dus je gaat ook met hun in gesprek. Je filmt ook uh, een familiediner. Uh, ja. Mensen zitten al lekker te kanen. Uh, je hebt duidelijk uh, die mensen voor je weten uh, te winnen. Uh, tegelijkertijd ben je iets aan het registreren... waarvan zij moeten weten, schat ik zo... dat je daar als documentairemaker een aanklacht uh, ja, mee kunt vormen. Ja, dat is zo. Maar ja, dat, dat vertrouwen is intussen wel zo gegroeid... dat ze dus denken dat ik dat niet doe. En dus je, je neemt ze een beetje in de maling? Zeker je belazert ze? Nee, nee dat, doe ik, dat doe ik dus juist niet. Maar je zit daar lekker met ze aan te pappen. En, en, en dan in de montagekamer maak je een gemene film. Ik doe nu even heel plat, hè? Uh, ik vind niet dat ik, dat ik een gemene film heb gemaakt. <laughs> maar zij wel, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat die mensen donders goed weten dat, ze dat, dat het oerwoud dat gooien ze plat. Alleen ze zeggen zelf, wij maken groen. Wij maken ander groen, dus wij voelen ons niet schuldig. Maar wat er, er zit een scène in waarin jij een van die Braziliaanse ja, blanke of lichtbruine boeren ja. uh, toont. Terwijl hij midden in de nacht uh, zo'n stuk bos aan het platbranden is. Ja. In de hoop dat dat niet wordt gezien door de satelliet. Ja. Uh, hij doet dat duidelijk uh, stiekem, dat is de bedoeling. Het simpele feit dat jij dat filmt en laat zien aan de wereld... onthult toch zijn wandaad? Ja, maar wat mij heel vaak ver, ver, verbaasd heeft... is dat mensen, als je aan het filmen bent, ook in Nederland... is dat mensen dan zeggen van, uh, midden in een gesprek van... ja, maar dit mogen mijn ouders eigenlijk niet weten. Mm -hmm. En ik denk, je praat nu namens mij met 300.000 Nederlanders. Ja, ja, ja. Mensen beseffen dat, dat vaak niet. Dat moet deze boer dan maar begrijpen. Uh, en, en, en Jij hebt er geen gewet gewetensvroeging over. Nee, want uiteindelijk is hij uh, ook gespot. Gespot? Hij is gespot door een satelliet dat hij die, die brand heeft ja, aangestoken. Hij kreeg zelfs, geloof ik, wat was het, anderhalf miljoen ja. dollar boete? Ja. ja, ze zijn daar vrij fors in. Dus die mensen die worden toch behoorlijk uh, op hun nek gezeten. Nou, is het sowieso natuurlijk niet een verhaal van. Um... Schurken versus uh, mensen die alles goed doen. Hè? Als je nou bijvoorbeeld naar die indianen kijkt. Dus er zit een hele prachtige ja. scène in waarin jij uh, vrouwen volgt uh, in een dorpje. En die gaan supermarkten in en ze, ze kijken naar kledingwinkels. Beschrijf zelf eens wat je dan vastlegt. Ja, nou, wat mij dus opviel. Van, je ziet dus aan de ene kant dat die, uh, dat die blanke kolonisten die brengen die westerse beschaving. En de Indianen die bezoeken ook de, de, de mannelijke Indianen, die bezoeken ook de bordelen in die, uh, in die Pioniersdorpen. Ja. Dus je kan in de eerste plaats constateer je van er is een vorm van bederf van de natuurvolk aan de gang. Denk je dan in je onschuld. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat als je daar bent, met die man met zijn motorfiets, met zijn koelkast, met zijn aggregaat. En vervolgens al die dingen die ze kopen in de supermarkt, dat daar dus de universele wens bezig is om zich te voltrekken dat men dus luxegoederen wil hebben en dat men het gewoon het goede leven wil hebben. Ja, dat is eigenlijk zo als wij maar weer. Ja, dus het bederven komt ook van binnenuit... als je zo wil praten over de ja. teleurgang van een natuurvolk. Ik schat dat je, dat je alleen al van het registreren van dit verhaal... niet ontstellend vrolijk bent geworden. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het, is, ho, ho, het is pijnlijk om te zien. Ja, hoe, hoe niet vrolijk ben je hiervan geworden? Nou, zo niet vrolijk dat ik zo'n soort film niet meer wil maken. En voorlopig graag uh, iets opgewekter motto's uh, tot uit Wat, wat, wat raakt je er zo aan dan? Uh, dat het een heel groot probleem is. Dat het, dat het eigenlijk qua, qua omvang een olietanker is... die heel moeilijk van richting zal veranderen. Dat ik daar dus, ondanks dat ik lichtpuntjes zie... en wel degelijk weet dat consumenten en overheden... en ook supermarkten kunnen veranderen... Dat ik denk, ja, het gaat toch wel traag. En die vernietiging die gaat maar door. Ja. En je ziet ook dat het vaak beslissingen zijn van kleine beslissingen... die op elkaar gestapeld, die grote beslissingen vormen. En, en, en laten we even eerlijk zijn. Um, Nederland en de Nederlanders hebben van alles en nog wat te maken... met dat Braziliaanse sojaverhaal verhaal Ja, heel veel. Want de Vankens. Ja. leg dat verband eens dus uit. Nou... Nee. Nederland kan goedkoop uh, soja, wat een uitstekend varkensvoer is, kunnen zij dus importeren voor de, de, de, ik geloof, 12 of 14 miljoen varkens die hier in Nederland rondlopen. En het is ook voer voor kippen. Het is by the way ook voer voor, uh, voor garnalen in kweekvijvers. Dus Nederland heeft daar een enorm belang bij. En uh, de helft van de, de goederen die je ziet in een supermarkt, heeft op de een of andere manier soja-eiwit in zich. Als ik het een beetje demagogisch uitdruk dat is misschien wel zo aardig, uh, dan, dan kan je dus vaststellen... dat, dat wij hier als Nederlanders uh, meedoen aan het vernietigen... van uh, de cultuur van het Indianenvolk daar in Brazilië. Op een indirecte manier. Ja, onder de proviso dat de Indianen daar zelf ook aan meedoen. Maar Zeker, wij doen dat, het ook. die kanttekening heb je net al gemaakt. Ja. Ja. Ja. Want wij kopen die soja en voor die soja moeten die bossen plat... Uh, ja. en met alle gevolgen ja. voor die Indianen en hun leven van tien... Ja, wij helpen mee stukken wereld te vernietigen. Wij zijn met goed deels voor de consument onzichtbare draden... verbonden aan heel veel plekken en aan heel veel mensen in de wereld. Ja. Laten we, en iets korter dan, um, nog, nog zo'n verhaal even doen. Uh, dat verhaal over die, die Keniaanse boontjes. Hè? Het hele jaar verkrijgbaar. Um, dat blijkt minder vervuilend, minder milieubelastend of schoon die boontjes over 7000 kilometer naartoe ja. moeten worden vervoerd... dan ze hier in het Westland kweken. Dat verbaasde mij om te beginnen. Hoe zit dat? Nou ja, die kassen die hebben natuurlijk verwarming nodig. Zeker als je boontjes produceert in de winter. En dat schijnt uh, dus meer diesel of gas nodig te hebben... dan, dan het vliegtuig waarmee het vervoerd wordt. Dus ja, in die precies. zin qua, qua kilometervervuiling zijn die Keniaanse boontjes tot op heden schoner dan die uit de Nederlandse kassen. Ja, dan iets dat onder de rook van, van Den Haag wordt, wordt gefabriceerd in het Westland. Nou, dan, dan is het een, nog wel een, een andere uh, kleine complicatie. En dat is dat water. Want ja. voor uh, een, een kilo van die boontjes heb je 50 liter water nodig. Hoe, hoe gaat dat toe ter plekke? Ter plekke, de, de, de, de, de kwekerijen die krijgen een, uh, die kopen een bepaalde hoeveelheid water uit de rivier... En die halen dat s'nachts, pompen die dat uit de rivier. En dat wordt op een hele zuinige manier wordt het gedistribueerd via een druppelsysteem. Dus in, in naar die boontjes. Naar die boontjes. Ja, ja. Drainage, ja. In die zin gaan ze daar best zuinig mee om. Maar die kwekers, plus duizenden kleine boertjes, die ook voor de exportmarkt kweken, die vaak ook illegaal aftappen, die halen toch een flink gedeelte van, van zo'n rivier leeg. Er zijn studies naar gemaakt dat bedraagt ongeveer 25 à 30 procent. Ja. Nou, dat is in een reeds behoorlijk droog klimaat zoals in Kenia. Ja, kan dat leven of dood betekenen voor nou, mensen die uh, verderop wonen? Uh, letterlijk, want op een gegeven moment is er een schokkende scène in de film. Daar zie je daar lichamen op dat droge zand liggen. En niet alleen uh, lijken van, van beesten, maar ook mensen. Uh, ja. Etterlijke mensen. Uh, omdat het wel of niet verkrijgen van water in Kenia... dus uh, erop of eronder is geworden voor mensen. Ja. Is het nu uh, zo dat door dat kweken van die boontjes... Uh, rechtstreeks de zin van het woord slachtoffers vallen? Of zit dat ingewikkelder? Nou, kijk, het is het, je moet natuurlijk wel bedenken dat... Uh, Kenia heeft heel veel last van het droog klimaat. En Van een heel, uh, heel onbetrouwbaar klimaat ook. Qua voorkomen van, van, van droogte en regens. Dus laten we zeggen, de, de, die slachtpartijen en dat knokken om water... dat is sowieso al aan de gang. Boontjes of geen boontjes. Ja, dat denk ik, dat kun je wel stellen. Ja, ja. Ook daar heb je natuurlijk te maken met een bevolkingsexplosie. En uh, ja, daarnaast met de uitdroging van Sahelgebieden. Ja. Dat maakt het dus des te navaranter dat je daar dus ook nog eens een keertje boontjes gaat verbouwen. Dus je verergert het probleem met uh, daaraan verbonden offer van mensenlevens wel op die manier. Ja, absoluut. Um, er, er is een intrigerende uh, scène waarin twee vertegenwoordigers van een, een tussenbedrijf dus tussen die kwekers en, en de consumenten en de supermarkten hier... Uh, in de gaten krijgen wat daar uh, loos is. Beschrijf dat eens. Wat, wat, wat, wat, wat maken die mannen mee en wat doet het met hen? Nou, die mannen die komen daar op een inspectiereis. En die mannen die hebben er dus al voor gezorgd... dat uh, qua uh, gezondheid, onderwijs medische toestanden... het al veel beter geregeld is op die plantages. Maar tegelijkertijd... Uh, zijn ze natuurlijk niet gewend om veel grotere verbanden te gaan leggen. Daar zijn ze ook helemaal niet op getraind. Ze zitten er maar kort. Wat is dat voor bedrijf waar zulke mensen bij werken? Het is één uh, groot bedrijf in Nederland... dat, uh, dat, dat uh, bepaalde supermarkten van groentes voorziet. Hoe heet dat bedrijf? De Greenery. Ja. En er is een ander bedrijf dat uh, voormalig Super de Boer... of Super de Boer bestaat nog gedeeltelijk. Ja. En die, uh, die krijgen die groenten toegeleverd door De Greenery. Ja. Nou, wat ik al zei, die mensen die hebben dus al een, een heleboel gedaan... een heleboel druk uitgeoefend wat een goede invloed heeft gehad daar. Maar ze hebben toch niet echt de scope om veel verder om zich heen te kijken. Hun dienstreizen zijn daarvoor ook tekort. Mm -hmm. En wellicht kijken ze ook dan toch iets te weinig op internet... naar de talloze reportages die er erover ontzwerven. Nou, heb je zulke tussenhandelaren natuurlijk ook in het garnalenverhaal... de garnalen die in de Filipijnen worden gekweekt en die hier worden opgepeuzeld. En in dat verhaal over... Uh, de soja die in Brazilië wordt gekweekt... Uh, uh, die hier wordt gevoerd aan bijvoorbeeld varkens. Ja. Daar zitten voortdurend van die tussenhandelaren tussen. En dat zijn van die gigantische concerns. Hè? Ja. Daar gaan soms miljarden in om, ja. in enkele gevallen. En nou schrijft Kees de Vree in Trouw uh, over jouw film... dat uh, je heel uh, liefdevol inzoomt op die kleine verhalen... van die mensen in de Filipijnen, ja. Brazilië, Kenia... Maar dat je daardoor de ware machthebbers in de voedselketen... zoals hij dat ja. noteert, hè, je begint te lachen, mag je zo uitleggen... te onbelicht laat, eh, terwijl daar de grootste wanpraktijken zitten... en daar misschien in concreto het meeste veranderen is. Waarom lachte jij toen ik dat begon op te lezen? Nou, er is in 2005 is de film Wie Feed the World al geweest... waarin de firma Nestlé ter verantwoording wordt geroepen. En mijn focus was juist bij die kleine mensen te gaan zitten. Maar dan moet je van de recensent toch weer een andere film gaan maken... En dat vind ik nog altijd zo merkwaardig. Mm -hmm. Waarom nou een andere film maken dan de film die er ligt? Dat was mijn focus. Gewoon kijken. Mensen handen en voeten geven die het produceren. Laten zien wat het betekent voor hun omgeving. En nu is even niet die multinationals... die allemaal via hun, hun, hun perstrainingen met lulverhalen komen. Ja, ja. Je kunt ook zeggen, het een sluit het ander niet uit. Je kunt ook zeggen, ik, ik neem toch even iets mee... van dat verhaal over die multinationals, om die kijker... Uh, ervan te doordringen dat dat een belangrijk aspect is. Maar ik leg de nadruk op dat andere. Waarom heb je het eigenlijk helemaal weggelaten? is Kortom de vraag. Nou ja, in, in de vorm van, uh, van het naar Kenia uh, meenemen, zeg maar, van een vertegenwoordiger van een supermarkt en van een tussenhandelaar, zit dat er toch al in? Ja, en zij doen ook de bekentenis aan boord van een vliegtuigje. Hè, van waaruit ze naar beneden kijken en die opgedroogde ja. rivier zien. Dat dat schokkend is en dat dat zo toch eigenlijk niet moet. Ik miste zelf wel even op dat moment de vraag... oké, okay, en wat gaan jullie dan nu veranderen? Ja. ja, die vraag is wel gesteld. En het antwoord was van, uh, we gooien het in de groep. En het zal er wel een paar jaar duren. Het lulverhaal. Ja, ja zo kan je het stellen. Hoewel... Ja, ik citeer de grote filmer Walter Grotenhuis zo even. Uh, nou, qua deze mensen ging dat niet op. Want dat waren zeer welwillende mensen. Uh, Zijn zij ook machteloos dan? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de beslissingen toch, toch hoger op worden genomen. Waar moeten we dan zijn om dit te veranderen? Ja, ik denk toch dat wat, wat actiegroepen doen, zoals wat, wat, wat de wakker dier doet... van echt toch dingen, toch dingen brutaal weg aan de kaak stellen... en, en supermarkten ook belagen, dat het hen wel een beetje doet opschuiven. Je, je bent niet hoopvol. Uh, dat is nou niet... He, niet... Dat is iets te veel gezegd, want je ziet, ik merk toch vooral de afgelopen maanden... dat je in supermarkten toch steeds meer vitrines ziet met, met biologisch verantwoord vlees. Dat mm. kwam je eerst helemaal niet tegen. De er de, verandert wel iets, maar het maar gaat ja, langzaam. De topman van de Unilever die in Vrij Nederland een paar weken geleden... zes pagina's nam om uit te leggen dat ze echt een verantwoorde onderneming aan het worden zijn. En dat ook constaven, met allerlei voorbeelden. Je merkt toch ook dat er bij, bij die grote concerns iets begint te verschuiven. Ja, daar word je natuurlijk wel blij van als je dat leest. En dat zal dus echt ook wel moeten. Ja. Um, nou, film jij inmiddels hoe lang? Pff, sinds 1978. Dus dat is uh, een dik 30 jaar. Ja. En meestal op de huid van mensen. Ja. Dit keer producten en feiten. Portretten van producten en de mensen uh, uh, die daar om mij heen hangen, die gebruik je als stoffering. Ja, <laughs> dat vind je, je, je leuk. Dat ja. ja, houd je erin. Ja, hou erin. Ja. Maar dit, dit keer kies je dus uh, voor, voor een andere aanpak. Uh, waarom ben je eigenlijk gaan filmen? Waarom ben je documentaires gaan maken? Pof, ja. Het leek mij een interessant leven. Maar je, je deed daarvoor medicijnen. Uh, en dan kun je, laten we zeggen, onmiddellijk het lichaam van iemand aanpakken en zeggen: zo, die wond is weg. Ja, dat vond ik toch eng, hoor. Ja, dat vond ik wel heel eng. Om met zo'n mes in een lijf te gaan snijden, dat, ja, dat vond ik wel erg privé Filmknippen, oké, okay, maar met een mes in een lijf... Dat, een... dat ging me toch iets te ver, ja. Dus ik ben een stukje opgeschoven daarin. Wanneer deed zich dat moment voor dat je dacht, filmen? Um, dat ik, ik keek al heel vaak naar reportages uit, uh, uit de toenmalige Derde Wereld... En toen dacht ik altijd: Mijn, mijn uh, studie was uh, niet-westerse sociologie. Mm -hmm. Van wat zijn die films eigenlijk verdonders slecht gemaakt? En zonder enige rekenschap van uh, achtergrondinformatie, van relevante ja. achtergrondinformatie. Gewoon eigenlijk vaak Larry Koek. Ja, en uh, jouw werkwijze uh, is een hele andere. Wij, wij spraken met Cynthia. Cynthia? Uh, Cynthia, ja. Ja, jou, jouw vrouw. En ook je collega, want jullie maken heel veel films ja, uh, samen. Ja, samen. He? En zij zei: Ik, ik kom zelf uit, uit Indonesië, 52 naar Nederland uh, verscheept, tussen aanlegstekens. En kort na aankomst overleed mijn vader en stond mijn moeder er alleen voor. Moesten wij leven van een uitkering. Indonesië is een onderwerp geworden voor jou. Je hebt er een film over gemaakt. Ja. Maar daar heb je dan dus eerst jaren over zitten peinzen. Zitten ja. Jullie zijn zelfs, geloof ik, naar Indonesië gegaan eerst met z'n tweeën zonder camera überhaupt. Ja. Ja, god, het kan soms heel lang duren voordat een idee rijpt of voordat het moment daar is. Ik kan me herinneren, ik had toen een subsidie aangevraagd bij het filmfonds. En ik kreeg een briefje terug van meneer Grotenhuis zal niet vinden wat hij daar zoekt. Zo stond het hè? Ja. Ja, dat soort, dat soort briefjes krijg je regelmatig. Sinta je zei euh, tegen mij, als er weer zo'n afwijzing komt, ze zei het overigens tegen een collega van kunsthof. Euh, dan, dan wordt er gewoon gehuild aan tafel. Ja, god, het, het gaat soms ook wel heel ver. Ik bedoel, uh, Sinta die kreeg laatst een afwijzing. We zijn nu een film aan het maken over een uh, doof meisje wat ook gedeeltelijk blind is. En we hadden daar een, een, een voorstel voor ingeleverd. En dat was, werd afgewezen door het uh, huidige Mediafonds vroeger Stivo. Met de mededeling dat de commissie dit het meest schandalige voorstel vonden wat ze ooit hadden binnen gekregen. je nader. Nou ja, ze vonden het onmenselijk, onbarmhartig, slecht geobserveerd. Dat hangt toch volkomen af van wat je doet met het onderwerp, welke ja. toon je... Ja, nou ja, wij wilden, wij wilden dat meisje laten zien niet als een puur zielig geval... maar iemand met eigen wensen, met iemand die ook ergens tegenin kan gaan... die ergens tegenaan kan schoppen... En ja, wij kregen toen het bericht, we hadden te weinig uh, feeling voor de, voor de gehandicapte mens. <laughs> Hoe ervaar je dat zoiets? Ja, nou ja, dat, dat, ja, ik, ja dat, de, de, de, de tranen zijn al meer van, van mijn vrouw. Bij mij is dan een, ontstaat er een enorme woede. Van, ik voel me dan ongelooflijk miskend in, in mijn bedoelingen. En in een soort, soort aanwrijven van een onzuiverheid van, van motieven om een film ja. te maken. Ze zei dat jij sowieso iets, iets meer afstand hebt in, in het behandelen van dingen. Ja, dat klopt. Ik ben behoorlijk rationeel ingesteld. Dat komt denk ik ook door mijn, uh, mijn gereformeerde opvoeding. Niet zo gewend om uh, met het hart op de tong rond te lopen. Ze zei dat heel mooi. Ze zei... Um, um, het is toch een beetje de handicap van dat gezin waarin hij is opgegroeid. Maar ik ben heel warm, dus we vullen elkaar goed aan. <laughs> ja. Is dat de formule? Ja dat, is, dat is, ja, ja, dat klopt. Is het ook niet moeilijk om met z'n tweeën te filmen... om een, een, een relatie te hebben, amoureus... Eh, tegelijkertijd samen zulke gecompliceerde projecten te doen? Nou, het het aangename is, van wij hebben geen, eh, wij hebben geen onderlinge hiërarchie... Wij zetten ons niet tegen elkaar af. Dus als zij iets zegt wat, ja, wat, wat mijn ideeën helemaal omver gooit... dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Dan, dan aanvaard ik dat. En dat is natuurlijk met, ja, met collega's ligt het vaak moeilijker. Dan denk je, well, ja, zo dan je erop. denk jij dat jij het beter weet. Mm. En hoe, hoe behandel je dan andere gevoelige dingen? Uh, ze, ze zei dat eigenlijk iedereen in jouw familie inmiddels is overleden. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan dan, om te beginnen? Uh, ja, ze zijn allemaal vrij vroeg overleden aan een of andere vorm van, van kanker. Ouders? Uh, ja, mijn moeder is vrij oud geworden, dat is Alzheimer. En uh, ja, mijn vader en mijn enige zus en enige broer, die zijn vrij jong overleden, 54 en uh, 59. Ja. En, en, en zo'n zo gereformeerde jongen met de handrem op zijn gevoel behandelt zoiets hoe met zijn echtgenoten? Uh, nou, ik heb dan meestal een soort brandkast waar dat dan in verdwijnt. Dat zeg je dat mooi? Ja, dat is heel handig. Hoe ziet die eruit, die brandkast? Nou, die is vrij klein van formaat, maar wel stevig en moeilijk over te maken. Ook voor mezelf. Lijkt me ook wel lastig soms. Ja. Ja, ook wel makkelijk. Ook wel makkelijk. Ik kan me herinneren, van er was in een film over de Showa... ...kwam aan het eind een, een, een, een kapper voor en de regisseur had hem eindelijk zover weten te krijgen... dat hij toch over zijn gevoelens kon praten die hij dertig jaar lang binnen had gehouden. Iemand werd er niet gelukkiger van. En dat is ook het idee dat jij hebt, als ik die brandkast openbreek... dan is dat niet per definitie happiness. Nee, ik denk, laat maar zitten. Ik kan het niet meer veranderen. En... Ik, ik vraag ernaar, omdat het zo'n intrigerende paradox is... dat je die brandkast van anderen wel open wil maken. Ja, dat, is, dat, dat lijkt natuurlijk heel erg op mensen die graag grappen maken over een ander... maar geen, geen grappen over zichzelf kunnen verdragen. Hoe, hoe werkt dat mechanisme dan? Ik, dat kan ik je niet vertellen. Dat, dat zou ik niet weten. Want je wil die ik emoties ben... van anderen wil je hebben. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. En wat ik eigenlijk niet kan hebben, wat jij nu zit te doen... is dat jij nu nieuwsgierig naar mij bent. Ik denk altijd van, ah, laten we mij maar lekker aan die kant van de camera staan. <laughs> ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is veiliger. Ik begrijp ook vaak niet dat mensen dat... Uh en denk je van, ja, God, de, de ene mens is exhibitionistischer ex dus, uh, dan de ander. Dus als Walter Grotenhuis, Walter Grotenhuis op bezoek zou komen... dan zou die Walter Grotenhuis niet tegemoetkomen met zijn onthullingen. Nee. Nee, liever <laughs> ja, niet. Ja, dat vind ik dus iets heel erg uh, ongrijpbaars, mag ik het zo noemen. Maar misschien zou je het kunnen vergelijken met een toneelspeler... Die, uh, die een ander kan zijn op het toneel. Die moet overmeesteren. Die moet in de controle blijven, uiteindelijk. ja. ja. J jullie hebben, jouw, jouw vrouw en jij hebben de, de filmcyclus Liefde zonder grenzen gemaakt voor de NCV. Ja. Uh, vier luiken over vier verschillende soorten gemengde relaties. En daar deed zich een heel moeilijk moment bij voor. Vertelde ja, Sinta. Ja, ja, ja. Uh, vertel jij dat zelf eens? Ik denk dat zij doelt op het moment dat wij dat ik een telefoontje kreeg dat uh, we waren een deel aan het maken van een, uh, over een uh, zanger uit Sierra Leone... die met een Nederlandse vrouw ja. Uh, ja. samenwoonde. En die man die was verdronken. Nou, dat is natuurlijk dat is verbijsterend. En dan vind ik het vaak, ja, vind ik het vaak nog verbijsterder... Dat, je, dat er dan ook mensen zijn die je opbellen die zeggen van... goed voor je film, hè? Ja, maar daar deed zich natuurlijk ook iets, iets krankzinnigs voor. Um, want die dood die werd in feite gefilmd. Nou, bijna. Hij had, hij had, ja, ze hadden elkaar gefilmd, een liedje gespeeld... vlak voordat hij in de golven dook, waaraan hij zou uh, bezwijken. Maar dus zijn nog... geliefde die had een camera van jullie gekregen, als ik het wel heb? Ja, wij hadden ook de reis betaald. Dus ja. ik voelde me nog verantwoordelijker. Dus ik zij staat me... daar op dat strand? Ja. En hij loopt het water in en tralala en weg? Ja, dat heeft ze gelukkig niet gefilmd. want Het zou natuurlijk hartverscheurend zijn, iemand die worstelt in de golven... Maar dat moment vlak voor en af? Ja, ja. En dan zit zij in de studio en dan vertelt zij over... van de lokale televisie... en vertelt zij over zijn, zijn dood. Ik vond, het ook, ik vond het verschrikkelijk om te horen. Want ik had zijn, uh, we hadden zijn ticket betaald. We hadden gezegd, we gaan jullie nu maar. Dan kan het nog in de film. En dan vervolgens is hij dood. Hoe ga je met zoiets om als filmen? Ja, je probeert het toch... Je... Wat ik probeer dan sowieso... is, is, is zo goed mogelijk het, het, het, het verdriet van die vrouw vast te leggen. En ook te laten zien. Want het was een film over, over de ontmoeting tussen culturen. Hoe zij daarmee kan, kan dealen. Hoe ze dat in Nederland verwerkt. Hoe ze het daar heeft verwerkt. Ja, en daarmee verwerk je het zelf eigenlijk ook een stukje. Ja. Vertel eens over andere dilemma's die je als filmer hebt meegemaakt. Er zijn natuurlijk altijd van die... Cruciale momenten die je bijblijven, dat je weet, ja, hier leer ik een les of hier worstel ik met iets en kom er op zo'n manier uit dat ik dat een volgende keer misschien beter doe. Nou, ik heb wel een lesje geleerd, bijvoorbeeld op het gebied, maar dat doe je misschien niet helemaal op op het gebied van persoonlijke veiligheid. Ik was een keer in El Salvador en ik voelde me toen ontzettend vereerd dat ik die opdracht moest doen. Het was voor uh, 25 jaar bestaande van, van de NOS. En ik reed daar in een gebied en wij merkten dat daar bijna lagen... en dat we door mortieren werden beschoten. En toen dacht ik van, is het misschien een stationnetje te ver. Dat is niet echt, uh, niet echt fantastisch meer. Nou, waar, waarom trek je daar de grens? Want anderen zullen me jou zo zeggen, pak weg Arnold Karskens... oorlogsverslaggever van Yes. Ja, nou ja, goed, misschien heb ik mijn, mijn fysieke leven... dan toch een ietsje meer lief dan, uh, dan deze verslaggever... Ik vind het vrij ver gaan om daar dan voor je werk in, in, in terecht te komen. Ja. He, heb je wel eens iets veranderd door een film die je maakte? Dat kan ik me niet herinneren. Nee. Al dat werk? Veranderen in welke zin bedoel je? In mijn persoonlijk leven? Dat, dat, je, dat je denkt: van hé, hey, goh, ja, ik heb die wantoestand, uh, nog wat. Uh, je hebt nu die gevallen gehad met die zwakzinnigen... die al dan niet uh, ja. goed worden verzorgd, goed worden verpleegd. Hey, je, je filmt dat, je bent met een onderwerp in de weer... en dan soms valt er een besluit waardoor er ook praktisch echt in het bestaan even iets verschuift. Heeft jouw werk in, in dat opzicht uh, zin gehad tot nu toe? Nee. Hoe nee. is dat om dat te moeten vaststellen? Nou, ik heb nooit de illusie gehad dat je als filmmaker de wereld kunt veranderen. Wel voor een klein stukje. Je kan een beetje, als een lijstduur... je kan een klein beetje duwen... een klein beetje krabben aan de verf. Maar dat is het. Het zou ook over moeten zijn om te bedenken... dat je daar verschrikkelijk veel in kunt veranderen. Dan moet je wel heel erg op het juiste moment ergens staan. En dan moet het ook heel erg passen... bij wat er hier in Nederland gebeurt. Ja. Stel dat het in het buitenland zou zijn. En neem nou deze film, hè? Smakelijk Eten. Klopt het dat jij daar eigenlijk met pijn naar kijkt? Ja, dat waar, klopt. Waarom is dat? Uh, nou, dat, doe ik eigenlijk met, uh, dat doe ik eigenlijk met elke film. Elke film, als die af is, dan zie ik ook een cavalcade van gemiste kansen. Van wat je beter had kunnen doen, waar die sterker had kunnen zijn. Uh, maar dat is hier na nou, veranter aan de orde dan in andere gevallen geweest is? Uh, dat zou ik niet durven zeggen, maar in dit geval speelt het wel, ja. Um, er, is, er is iets misgegaan. Je, je had een andere film willen maken. Of nou, misschien ja. moet ik zeggen een diepere film willen maken. Nou, wat er, kijk, wat er, wat er mis is gegaan... Um, ik um, heb een probleem gekregen met mijn, met mijn producent. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk nooit... Uh, ja... Een ketting is natuurlijk zo, zo sterk als een zwakste schakel. En als zo'n zo schakel niet werkt... Laten we eerst even kijken van wat je, wat je anders had willen maken. Je hebt heel kort gefilmd op verschillende locaties. In ja. Kenia geloof ik zelfs maar twee dagen? Nee, zes dagen. Oké, okay. uh, dan, dan ben ik op dat punt niet goed geïnformeerd. Maar in ieder geval, um, bij de herders in Kenia was het twee dagen. Zo, ja, dat zo is wel. juist. Ja. Ja. Uh, en uh, die mensen die dus met dat vee zitten en er waar te weinig water voor is... En zo zijn er meer plekken geweest waar je langer had willen werken. Ja. Bijvoorbeeld op de Filipijnen. Um, waardoor kon dat dan niet? Nou, ja, Door gebrek aan geld. Puur door gebrek aan geld. Die, die de opnameperiodes lagen aan het eind van, uh, van de hele productieperiode van de film. Ja, en als er dan uh, te weinig geld meer is, dan moet je jezelf beperken. Ja. En wat was daarin naar jouw taxatie de rol van de producent? Uh, ja, dat die toch beter het geld had moeten bewaken. Er zijn ook al, ja. Ik weet niet of dat allemaal te ver voert, maar ik bedoel, er zijn ook wel uitgaven gedaan waarvan ik meende te moeten zeggen: van. doe dat niet, want dan krijg je later een probleem. Ja. Uh, maar goed, Wouter Snip van Kleine Beerfilms, over wie we het hier hebben. Die, die zal zijn eigen verhaal erover hebben. Die wilde daar liever niet over praten, merkte hij in de voorbereidingsfase van deze uitzending. Uh, wat zou hij, denk je, daartegen in kunnen brengen? Van, uh, ja, maar, uh, beste Walter, dus een andere kant van het verhaal. Oh ja, die zal er ongetwijfeld zijn. Ik bedoel, uh, mijn. Maar hoe zou die luiden dan, denk je? Nou, het tegenovergestelde van wat ik zeg. Namelijk dat jij de fouten hebt gemaakt. Um, ik zeg dat hij te afwezig was en hij zegt dat ik te veel op zijn stoel ben gaan zitten. Dat je zelf producentje bent gaan spelen. Ja, dat is het spiegelbeeld ervan. Is dat nou helemaal onzin? Want Meestal zijn dit soort processen een soort van tango, ja. waarin <laughs> eh, niet helemaal helder meer is wie er leidt en wie er volgt. Ja. Inderdaad, maar ja, je kan ook zeggen van uh, als er niet geproduceerd wordt, het, het moet toch doorgaan. De show must go on. En dan ga jij het doen? En dan ga ik het doen. Nou, willen treurige feit, maar correct me if I'm wrong, dat er zelfs een rechtszaak loopt. Ja, tenminste dat moet nog gaan gebeuren, maar dat is wel in de making. Je gaat uh, naar de rechter. Ja, contractueel is afgesproken dat wij arbitrage moeten doen. Dus dat dat, dat gebeurt niet. En wat ga je dan aan aanklacht formuleren? Nou, het zijn een aantal financiële eisen die ik heb. Uh, hij heeft ook financiële eisen naar mij toe die ik, uh, die ik niet juist vind. Mm -hmm. En uh, ik vind dat ik uh, veel te veel buiten de, de exploitatie... en de promotie van de film word gehouden. Dus, dus hoe wordt hij gedistribueerd? Ja. Ja, naar welke internationale festivals gaat hij wel of niet? Exact. Al dat soort aspecten. Ja. Ja. Weet je wat ik er nou zo, zo cynisch aan vind? Je, je, je maakt een film met een bepaald idealistisch uh, aspect. Uh, en dan, dan zijn de betrokkenen uh, de, uh, figuren die eindigen in een soort van oorlog. Ja, ja. Ja. Tja. ja, ik kan het niet helpen. Het is vervelend. Het is ook pijnlijk dat het gebeurt. Het is ook vervelend dat... Uh... Ja, ik praat hier natuurlijk ook over iemand die geen weerwoord kan geven. Het nou, dus moet, nou ik, moet dat, ik terughoudend zijn dat, dat, dat begrijp ik. Maar stel dat, dat Wouter Snip zou zeggen van... Nou ja, weet je wat, Walter, ik luister naar kunststof en... Nou, kom op, fles wijn op tafel, benen ernaast en laten we het uitlullen. Nee, dat is onmogelijk. Te veel gepasseerd. Nee. En dan zegt hij, Walter, joh, laten we redelijk zijn. Kom op, maak allemaal fouten. Ja, maar dat is allemaal al drie keer gebeurd. Dus. Jij bent echt het helemaal voorbij, hè? het punt ja. van de onderhandeling. Ja, de haan heeft al drie keer gekraaid. Wat <laughs> ik hem. Sinta, jouw vrouw, die heeft gezegd... Nou ja, wat heeft zij gezegd over, over, over deze zaak en hoe die jullie die bespreken? Ja, verschillende dingen natuurlijk. Ik bedoel, zij heeft dat hele proces gezien. Dus uh, ja, het is logisch dat je vrouw dan achter je staat. Want die ziet jou thuiskomen met wat je... Uh, ja. Beweegt. Maar ze heeft ook gezegd: um, we praten niet meer over deze zaak. <laughs> ja, dat klopt. Het, is al, het heeft al te veel. Maakt dagen. die zin eens af? Ja, dat, want het heeft al te veel van onze dagen verziekt. En straks gaat je relatie ook nog naar de kloten als je te veel uh, over dit soort dingen. Ja, dat klopt. Gaat dus bakkelen ik, uh, met ja, elkaar. Ja, nou, ik probeer er ook zo weinig mogelijk aan te denken. Uh, Zij overzichtelijkheidswijze. Um, als we er, um, er voortdurend over blijven praten... en niet alleen maar als er nieuws is, dan houd ik het niet vol. Het is een ijs van me geworden. Ja, dat klopt. Het is een keiharde ijs. Ja, dus ik moet driemaal nadenken voor ik wat roep. <laughs> nou, sterk er dan mee. Ik wil nog even weten waarmee jullie nu verder uh, bezig zijn. Want er, er zijn verschillende films, denk ik, onderweg. Hè? Nou, we hebben net een film gecompleteerd over een, uh, over een manisch depressief meisje. Die hebben we twee jaar lang gevolgd. Die is uh, 7 februari uitgestonden het document van de NCV. NCV ja. En we zijn dus nu bezig, ook voor de NCV... met een documentaire over een uh, doofblind meisje. Ja, dus het pak je net al over. Ja. En, en ondertussen, want zo werkt het, dacht ik toch bij draai je er alweer verschillende bordjes op verschillende stokjes. Ja, maar dat is, in dit geval is het heel vaag. Want ik, deze film heeft mij zo opgeslokt. Ik heb de afgelopen drie jaar, denk ik, zeven dagen van de week gewerkt... Smakelijk eten heeft echt jou totaal opgevreten. Dat heeft mij totaal opgegeten. Ja, ik heb ook een, het afgelopen jaar ook iets van tien maanden zonder beloning eraan gewerkt. Wie veel heeft jouw geld gekost? Ja, ik heb er niets aan verdiend. Hoeveel heb je er misschien zelfs aan verloren dan? Nou, dat misschien nog net niet, maar. Maar kiet, laten we zeggen, de, de, de nul-optie de afgelopen tien maanden. Geen inkomsten. Ja, ja. Dus ik was heel erg blij dat die andere projecten er waren. Dat ik dat samen met mijn vrouw kon doen. En dat ik een heleboel aan haar kon overhevelen. En dat zij ook weer aan, aan, aan vrienden, hand en spanddiensten kon vragen. Want ik liet het vaak op, uh, op productioneel gebied uh, behoorlijk afweten. Mm. Dat ik gewoon dat niet kon vanwege die film die nog af moest. Ik maak uit je woorden op dat er, dat er dus zoveel pressie was door smakelijk eten... dat er ook uh, uh, ja, weinig ruimte was voor gedachtenvorming over nieuwe projecten. Ja, dat is juist. Dus Het, het spreekwoordelijke zwarte gat is, is inderdaad niet ver weg. Nou vinden wij dat allebei niet erg, want uh, ja, we zijn... Uh ook al een beetje opgedraaid door de afgelopen drie jaar. En dan te bedenken dat je werkt in een klimaat... waarin de documentaire naar de Ravelrand van de nacht verdwijnt... op de Nederlandse televisie. Ja, nou ja, dat, dat gaat dan hand in hand misschien. De documentaire naar de rafelrand, wij erbij. <laughs> je blijft er in ieder geval nog enige mate vrolijk onder. Hey, en wat is een droom? Er is altijd wel een project waarvan je zegt... Ja, als op een dag de mogelijkheid komt, dan toch die film. Nou, dat is, ja, dat is misschien een heel, heel gek project. Zeker omdat er nu in het Midden-Oosten speelt. Wat mij dus altijd fascineert is wat je in Irak ziet. Dat is een uh, shiïtische minderheid. En dat zijn dan van, dan zie je honderden, zo geen duizenden mannen... die uh, zichzelf zweepend door de straten hollen. Ja, we kennen die foto's. Ja. En daarvan denk ik van, daar wil ik eens drie maanden bij zijn. En helemaal hun verhaal van binnenuit vertellen. Geen kritiek uitoefenen puur van binnenuit, hun verhaal. Ja. Wat doen ze? Waarom doen ze het? Waar geloven ze in? Ik vind ook die... die het is aan de ene kant is het beangstigend, maar die, die kracht van hun geloof... vind ik ook, ook wel fascinerend om te zien natuurlijk. Ja. Het is iets bijzonders. Ja, en die beelden die komen elk jaar even voorbij... maar het verhaal daarachter is nooit goed verteld. Ik heb het al, althans nooit gelezen... Nee. in uitvoerige vorm... en ook, ook nooit gefilmd gezien en laat staan. Verteld gehoord door door die betrokkenen. Er is in een boek, Nina en Ali, daar wordt het in beschreven. Hmm. Daar zit die vrouw, die, dat is een christenvrouw... die zit op de tribune, dat is een verhaal... speelt is het, aan het begin van de vorige eeuw. En die man die komt dan als zwepend contact. Nou, misschien erlangs. kun je voor deze film ook weer naar verschillende continenten... want je hebt natuurlijk ook op de Filipijnen... net al uh, genoemd in deze uitzending... Uh, die, die, die beelden van die mannen... die zich op een die kruis, kruis laten spijkeren... Ja. en dan door de straten laten dragen... rondom Pasen. Ja, maar je moet er wel uitkijken... dat je in een freakshow terechtkomt. Ja, misschien is dat geloof dat soms uh, in zijn extreme vormen, althans. Uh, dan, dan, dan kan je laten zien hoe dat in verschillende culturen... Uh... Ja, nou, je remde een andere zin af, merkte ik. Dat het geloof vaak een freakshow is en dat soort uiten. Nou ja, in ieder geval in zijn extremiteit bij tijd en wijlen. Ja, uh. ja. Ik zou er benieuwd naar zijn. Dit, dit was in ieder geval heel mooi gedaan, smakelijk eten. Wanneer wordt hij uitgezonden? Ik meen pas in het najaar op de televisie. ja. Eerst de bioscoop en dan natuurlijk de dvd's... want ja, de producent en de distributeur moeten eraan proberen te verdienen. Ja, dan sprak dan... hij nog even lijn. Ja. En dan komt de korte versie op televisie. Ja, uh, maar 10 maart in, in, in diverse bioscopen... een stuk of tien in Nederland uh, vanaf morgenavond. Najaar bij de Icon. Uh, ik heb uh, nog recht op een, op een originele tegeltekst. Naast uh, de tegeltekst die je aan het begin van de uitzending al hebt gemaakt. Nou, Je me wel veel tijd gelaten met een nieuwe tekst te bedenken. Nou, al minstens één minuut, twee, uh, Walter. Kom op. Wat is er nou mis aan die tekst die ik had? Ja, noem hem nog maar een keer. Ik vind hem mooi. Goed eten is goed leven. Ja. En vice versa. Ja, oké. Okay. En, en, maar als je nu zou moeten zeggen, na, na 30 of 35 jaar filmen... Wat, wat je kijk op het leven is. Zou je dat ook in een zin kunnen zeggen? Nee. Nee, dat is te, dat is te complex. Ik hoor vaak van journalisten dat het antwoord uiteindelijk is... Dat er alleen maar vragen overblijven. Dat ze langer en langer en langer filmen. En, en, en, en, en dat ze dan toch altijd maar weer met vragen overblijven, niet met antwoorden. Weet je wat bij mij eigenlijk is? Dat de vragen ook een beetje verstommen. Want de vragen uh, doen zich steeds op in een nieuw gewaad. Steeds het zijn meer. eigenlijk dezelfde vragen. Verbijstering. Na ja. nou, achter, dames en heren, hebben wij uh, twee dingen natuurlijk met uh, pareet Dag. Dank meneer Gotenhuis, dit was aflevering 2243 alweer. Jawel, 2243, morgen maken wij plaats. Eh? Oh nee, morgen maken wij plaats voor voetbal. Maar tot maandag met Kader Abdollah. Radio 1, nee, Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 De Nationale Carrièrebeurs, 11 en 12 maart in de amsterdam rai Kijk op carrièrebeurs.nl. Dit is Radio 1.